Hey Slam, Anu hier. Gelukkig nieuwjaar, baby. En de goede voornemers gaan meteen overboord. Want bij Slam maak je kans op een trip naar Las Vegas. Oh Julke. Mix marathon. Julke Boersma. Let's go, Slam je marathon. Met nu een uur lang in de mix. Lumine. Ice locked on the Are you dreaming? Ja de naam Jesse Klinkhamer. Maar inmiddels gaat hij door het leven onder de naam Lumine. Dat betekent licht in het Latijn. Dat past bij de emotionele stijl van zijn muziek. Maakt de emotion driven elektronische house. Toegankelijk, melodieus en voornamelijk heel veel feel good vibes. Precies wat je nodig hebt op je vrijdagochtend. Het nieuwe talent Lumine hoor je tot 12 uur bij ons in de Slamix marathon. Welkom bij Slam op vrijdagochtend. Welkom in januari. Traditiegetrouw is uh, januari niet de leukste maand van het jaar. Er gebeurt niet zo heel veel in januari. Je zit nog een beetje net zo na de feestdagen. Dus we dachten hier bij Slam, laten we een keer even groots uitpakken in uh, januari. En daarom hier, aankomende week te winnen, een trip naar de entertainment hoofdstad van de wereld. Je gaat er naartoe met nog drie vrienden en het wordt de gok. Van je leven. Wat ga je doen? Waar ga je heen? Ik vertel het je zo meteen hier bij Slam. En dit zijn de meeste beats van vrijdag: de Slam X-Marathon met het nieuwe talent Lumine. Tot 12 uur. Hier inmiddels uh, in de studio, de roulette-cilinder. Zal ik eens even kijken of die werkt? Even kijken hoor. Een balletje werpen. Gaat die? Zwart! Komt ie op terecht, oké. Okay. Um, deze roulette-cilinder, roulette-tafel, kan jou misschien wel naar Las Vegas sturen. Het wordt de gok van je leven hier bij Slam. Jij en nog drie vrienden naar Las Vegas. Je maakt er aankomend bij kans op hier bij Slam. Luister goed naar Slam. Check slam.nl voor alle info. We sturen je ook nog eens met... Je drie vrienden met ook nog eens 2.026 euro die kant op. En dat bedrag zet je dan op rood of op zwart. Dat wordt de gok van je leven. En jij en nog drie vrienden naar Las Vegas. Alle info vind je ook op slam.nl. Vanaf maandag hier te winnen een trip naar Las Vegas. En dit voelt ook een beetje als een trip. De melodische beats van Lumine. SLAM Luister naar de X Marathon. We zijn uh, elke vrijdag 24 uur lang in de mix. 23 uur. Daarvan is al helemaal in kannen en kruiken. We hebben een mega line-up uh, voor je. En 1 uur is nog helemaal leeg. En dat is jouw uur. Want uh, jij hebt het zometeen voor het zeggen. Wat wil je horen tijdens de lunch? Zometeen tussen 12 en 1. X Marathon Request komt eraan. Alles wat jij wil horen, een uur lang in de mix. Dus uh, open de gratis slam-app erbij... Stuur een berichtje via het berichtjes-icoon en laat even weten welke track je wil horen of welke artiest. Wat uh, kunnen we voor je draaien? Uh, geef het even door via een berichtje in de Slam App. Travel the world words to a song language. It is mankind's most versatile form of communication. That's why I'm not through the dance and celebrate the versatility of music. Hold up a bring worlds together through the colors of music. This feels wrong. 2026, elke vrijdag tussen 12 en 1, Slammix Marathon Request. Met uh, Elaine Tielen zometeen in de boot. Gaat alles draaien wat jij behoren. Dus uh, pak de app erbij. Stuur een berichtje met daarin de track of de artiest die je behoren. En uh, je hoort hem zometeen vanaf 12 uur voorbij komen. Martin Garrix wordt al aangevraagd, zie ik. De opposite. Leuk om weer eens te horen. Uh, wat wil jij horen? het door via een berichtje in de app. Dit zijn de laatste paar minuten van Lumine in de Sluimix Marathon.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 Op niets. De grok van je leven vanaf maandag. Slim. Check slam.nl voor alle info.